Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Alexei Navalny was vlak voor zijn dood kandidaat voor een gevangenenruil. De Russische oppositieleider overleed vlak daarvoor in een strafkamp. En er zou al langer onderhandeld worden over een ruil met meerdere gevangenen. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Het zou gaan om uh, twee Amerikanen uh, die zouden moeten worden geruild die in Rusland vastzitten. En Navalny werd daarbij dan ook genoemd. En die zouden dan worden, moeten worden geruild uh, voor een, uh, ja, een Russische uh, geheimagent die in Berlijn levenslang heeft gekregen voor de moord daar op een Tjeetjeense op uh, rebellenhoofdman een paar jaar geleden. Een medewerker van Navalny zegt dat hij is vermoord. De begrafenis is waarschijnlijk nog deze week. Mark Overmars gaat niet in beroep tegen de straf van de FIFA. Dat betekent dat de technisch directeur van Royal Antwerp tot en met november geschorst is in de hele voetbalwereld. Voetbalbond FIFA legt hem die straf op omdat hij in zijn tijd bij Ajax grensoverschrijdende berichten naar een collega stuurde. Een politie in Velp in Gelderland hoefde vandaag niet ver te rijden om een wietplantage op te rollen. De kwekerij stond namelijk in een herenhuis, pal naast het politiebureau. Om hoeveel planten het gaat en of er iemand is opgepakt, dat weten we niet. En het is nu echt gedaan met het levenmaak van buurtbewoners bij de Eskamplaan in Den Haag. De horrorpollers in de straat zijn vervangen door camera's en komen ook niet meer terug. Pollers zijn van die palen in het wegdik die automatisch omhoog komen... En dat ging lang niet altijd goed. Ik snap het niet. Mensen letten gewoon niet meer op. Er zijn al elf auto's opgeknald. Of dat ze erop stonden en dat ze omhoog. dat, dat, dat die poller door de onderkant kwam. Het was gisteren feest, toen was het twee keer. We zijn van plan om stoeltjes hier neer te zetten. Met een drankje. In totaal zijn er meer dan vijftig auto's op die poller geknald. Daarom heeft de gemeente de dingen maar weggehaald. Het is nog steeds verboden om door te rijden, trouwens. Automobilisten krijgen vanaf vandaag een boete van 120 euro. Heb ik nog wat weer voor je? In het zuiden valt nu nog wat regen. Vanavond en vannacht is het op de meeste plekken lekker droog. Morgen begint met mist, maar later breekt de zon door bij een graad of 8. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. the tiger of oh, God. the tiger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 Uh, even kijken hoor, Do hoe deed ik dat? Ben je er weer in de of niet? Ja, ik ben er weer. Was ik nu weg? Ja, je was weer weg. Er belt iemand ah. en dan in ik ineens die telefoon oh, uit. Oh, geweldig. Ook uh, gek oh, huis. Techniek. Wat een techniek. Ja. <laughs> Oké, okay. nou het is uh, inmiddels opgelost, dus... Uh, ja, nee, ja, die putdeksels, uh, daar houden we het over, hè? Ja, ja nou, die, die vlogen weer in het rond, hè. Moet, uh, je zou zeggen, dat zouden ze toch wel eens een keer op odische uh, uh, toch een keer voor elkaar hebben. Maar ja, het zijn toch echte grote stofzuigers, die Formule 1-auto's. Dus ja, alles uh, raakt helemaal los uh, bij ze. Dus uh, het was, uh, uh, uh, is allemaal snel opgelost en gelukkig gebeurt het uh, nu en niet volgende week. Zo moet je over eind van de week. Dan uh, gaat het feestje natuurlijk helemaal van start, hè. Ja, want ze gieten er gewoon uh, allemaal beton in, hè, heb ik gehoord. In, in, in die. Oh, je bent weer weg. <laughs> dat, dat, dat schiet ook lekker op, hè. Met de techniek eh, met de telefoon. Wacht even. Hoor. Kijk of ik uh, Renno uh, weer uh, terugkrijg. Renno. Nou, ah. Renno? Ja. Ja, ze, ze blijven me doorbellen. Dus uh, ja, in, dan, dan weer steeds weer weg. Populair programma, hè? Ja, dan weer steeds weer weg. Maar nee, ze hebben het uh, volgegooid uh, met uh, beton toch, uh, die, uh, die putten dan? Nou, dan hopen we hopen dat het niet gaat regenen. Dan krijgen we overstroming. Nee, nou, ja, dat, dat, dat, dat waren de reacties ook. Uh, ja, ja, dat, dat, dat klopt.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 een hoofdschuddende Hamilton die uit zijn auto stapt. Dat is meestal geen goed teken, zullen we maar zeggen. En uh, ja, er waren wel meer Williams. Williams, jongen, één groot drama uh, gebeuren geweest daar natuurlijk. Ja, ook een Mercedes uh, natuurlijk. Ja, dat valt de Mercedes-teams. Die ja. zaten we er gewoon niet bij. Klaar. En uh, ik moet zeggen, ik vond uh, Ferrari in de longruns erg sterk. Erg sterk. Maar ja, uh, Sens die dan gelijk gaat zeggen van... Ja, jongens, maar ik ga niet meer meewerken aan de ontwikkeling van de SF24. Nou, dan sta je 10-0 achter. Simpel. Maar, uh, dat betekent dat, dat je maar met één rijden verder gaat dit seizoen. Ja, maar dat merk je bij Mercedes natuurlijk ook met uh, Lewis ja. Hamilton. Want uh, ja, ik had ook het idee dat uh, Russel het werk uh, moest doen... en dat uh, Lewis dacht van uh, zoek het maar uit. Zo komt uh, het, zo kwam ik het een beetje over. Dat is een verhaal. En ik moet eerlijk zeggen dat...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 Dat groen. Ah, die springt dus er dus eruit, hè? Ja, je haalt je, je, je hem eruit. Ja, en de rest zijn de auto's allemaal een beetje zwart. <lacht> Moet ik eerlijk zeggen. Maar als uh, die, maar op... die steekauto dan uh, met de Flowfish uh, gaat uh, werken, hoe uh, doen ze dat dan? Ja, ja, volgens mij hadden ze op een gegeven moment toch uh, groene Flowfish erop. Hoe ze dat dan zien, weet ik niet. <lacht> maar uh, <lacht> ja, jongens, die Williams, die was op een gegeven moment bijna, bijna Ferrari rood. Ik weet niet of je gezien hebt hoeveel Flowfish daar afgespoten werd. <lacht> ja. <lacht> er, er kwam bijna nog een stukje blauw uit. Dus uh, dat, dat, dat, dat was ook wel heel apart, hè? Ja. Uh, nee, nee, maar die auto van uh, de, de, ja, de, de, de racing bull, die, uh, die ziet er ook wel mooi uit, hè? Ja, die racing bull is uh, gewoon een hele mooie auto. En, maar en Ik denk dat de racing bull ook in het begin van het seizoen er weer voorbij gaat zijn. Maar dan is het net zoals de volgende jaar, eindigen ze toch weer in de achterhoede. Uh, dat, dat, uh, op een of andere manier is dat gewoon vaste prik.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 worden in hoogtes, in, in verschillende uh, standen van de achterkant zeg maar, van, van een van de ophangpunten Ja, dat heb ik ook nog nooit eerder gezien en daar, dat, daar zat je, zag je nieuwe ook naar kijken zo, wat hebben die dan gemaakt die hebben een, een, een systeem ontwikkeld dat ze niet sensie hoeven te wisselen maar dat ze wel heel makkelijk de ophanging uh, de achterste drager van de ophang, dat ze die heel makkelijk op verschillende punten op de, op de carouserie vast kunnen zetten Ja, dat, is, uh, dat vind ik een prachtige constructie en uh, daar zag je andere teams wel naar kijken overigens hoor, of het ze wat brengt Weet het niet, maar het is weer vernieuwend hè? dat vind ik heel belangrijk. Ja, ja nou nee, ja. Dus, ja, dus uh, ja, we gaan het zien, maar als we naar het kopje van Alonso kijken, die er trouwens heel erg jeugdig uitzag, moet ik zeggen. Die lijkt wat jaren jonger te worden. En als ik naar het kopje van Alonso kijk en ook hoe die kijkt, dan denk ik van ja, ja. Laten we maar gewoon kijken van plaats 2 tot en met plaats 20, de rest is niet zo heel belangrijk meer, zeg maar. Ja, dus nee, toen ik... Uh, jij zegt over Alonso, dat is wel grappig, want uh, ik zag dat ook en uh, hij zag er inderdaad een stuk uh, jonger uit, uh, ja. net alsof hij net begonnen ja, was jonger. met uh, racen, maar ik denk hij heeft natuurlijk een hele jonge meiden tegenwoordig, die, uh, waar hij uh, wat aandacht aan mag besteden, of Oh, is, de, is dat het? Oh, dan, dan, dan, dan, dan, dan zie ik ook, uh, als ik in de spiegel kijk is het ook zo, ik heb ook een jongere meid tegenwoordig, dus dat, dat werkt, ja het helpt wel. Het helpt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 Maar ja jongens, eh, alles in de Formule 1 kost geld en dan een beetje, ja, dan moeten ze 2, 3 euro meer betalen in de maand om naar de Formule 1 te kijken. Nou, dan ga je in de kroeg maar een 1 biertje minder drinken. Ja, nou, dat dan is, is het zo. Wel ja, toch? In de Grand Prix van uh, Bahrein, Hongarije, België, Nederland, Italië, Baku en uh, Las Vegas.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 uur of zo? Uh. Oh, 4 uur al? Gaat 4 uur al beginnen? Ja, dus dan kan jij live uh, verslag doen uh, van de ja. reis. Nou, dan gaan we dat helemaal doen. Dan gaat het helemaal goed komen. Oké. Okay. Rendel, ja. ik spreek je volgende week. Dankjewel weer voor je okay. tijd. Oké. Okay, tot volgende week.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 Het is geen Formule 1, maar dit is, voor uh, je bij ons in Zandvoort, is het ook Formule 1 nu op het veld, dus, uh, Nou, nou ja, dit, uh, zeker. Nou, heel belangrijk, want uh, ja, we willen wel binnen vandaag, dus... Oké. Uh, oké, okay, ja. okay, dankjewel Piet voor dit moment. Ik zo te horen, oké. Okay. Uh, okay, groetjes. Ja. Hoi. Dat was uh, Piet uh, vanaf uh, Duitsersveld 1-1 uh, op dit moment, Thomas. Ja. Dus uh, hij was die uh, beller, hè, waardoor uh, de verbinding met uh, <laughs> Rendel uh, steeds uh, verbroken werd. kon hij ook niks aan doen natuurlijk, dus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 Ik zeg altijd maar weer: uh, toeval bestaat niet, hè? Achter het uh, dier van de week, Poppy, draaien we les poppies. En uh, ja, de, de Franse titel, die hou ik uh, eventjes uh, voor jou, uh, Marco. Jawel. Ja? Oh, jij ja, spreekt hem ook niet uit? Nee, nee, nee. Oh, oké. Okay, nee, okay. Ik hou, ik hou hey. uit Nederland. Ja, goedemiddag, uh, Marco. Goedemiddag. Leuk dat je er weer bent.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 Ja, mooi Marco. dankjewel weer hè, hiervoor. <laughs> Geweldig. Graag gedaan. Ja, wat een verhaal zeg. Ongelooflijk. Ja. ja. Je maakt nog eens wat mee hè? Ja, ik wel. Ja. En anders okay, ja. ja. verzin ik het wel. Ja, zeker. <laughs> nou, even kijken wat, wat ze bij voetbal meemaken op Duintjesveld. Want uh, Piet, wat is er gebeurd? Nou, we maken hier van alles mee hè. Dat we Overal in Zandvoort. We hebben, kregen een mooie aanval over links en we krijgen een strafschop kregen we. Nou, heel commotie. Eerst het, de, de, de, de tegenpartij wisselde ze keeper, dachten ze, maar... ...naderhand moest dat weer teruggedraaid worden, omdat uh, er genoeg gewisseld was. En Jeffrey Sjamsin, die is heel bleef, maar cool onder al die uh, emoties en scoorde 2-1. Dus we, we zitten in de 88ste minuut en de SV Sjamsin staat op 2-1 voor. Dus het gaat allemaal precies zoals we willen en... Uh,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 Oké, okay. okay, okay. dankjewel Piet. Nou ja, 2-1 voor op dit moment tegen Kastricum. Nog heel even te spelen. Mocht er verandering komen, dan hoor je dat uiteraard bij de Zandposten Radio. Those around me criticize and sleep Through a fractal on a breaking wall I see you my friend And touch your face again Crazy, Want uh, ja, we gaan naar het toe, want het uh, zit erop hè Piet? Het zit erop. We hebben echt uh, we hebben gevocht als leeuw en we hebben 2-1 overwinning behaald. Daar zijn we heel blij mee. Kijk, van harte gefeliciteerd ook uh, namens ja. iedereen hier in de studio. Wat een mooie, ja, mooie wedstrijd vandaag, toch? Als mooie je er terugkijkt. Spannend, spannend. De drie wissels was een breekpunt in de wedstrijd. En dat is toch wel een gok als je drie wissels tegelijk doet.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 with others.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 Me in, and I was trying to feel a little more, a little more Blijf mooi, hè? De muziek van uh, Sommieux en uh, Tonight, Side by Side. Tonight. Nou, dan gaan we het over uh, Entertainment for You hebben. Dan brengen we ons op uh, Tonight. Want uh, zo dadelijk ben je er weer, Fred. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Zijn zo, we zijn weer, ja, weer. Ja, weer een week over blijft, uh, zie ik ja. en hoor ik. <laughs> Gelukkig wel. Nou, ja, dat, dat zijn hele goede berichten, laten we ja. daarmee beginnen. Ja, en uh, ja, nee, ik ga niet vragen wat je allemaal deze week meegemaakt hebt.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 En over hun nieuwe single, het is hier een zootje. Het is hier een zootje. Ja, net na de carnaval natuurlijk. Dan ja, waarschijnlijk is dan het waarschijnlijk. De, is waarschijnlijk carnaval, ja. ja, ja. Dat, dat moet het gewoon zijn, Fred. Ja, dat is het hier ook af en toe wel eens. Ja, nou ja, wij houden het netjes in de studio. Ja, goed. Toch, Thomas? Uh, ik en toe, ik zeg niks. Ik toen was dan Ja, hoor ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Oké, okay, nou, dat, is, dat klinkt wel helemaal goed. En uh, ja, leuke platen weer. Uh, leuke muziek ja, ook leuk uh, muziek. van uh, andere artiesten. En de artiesten die je net noemde, natuurlijk. Ja. En uh, dus, ja, ja en mensen die willen misschien wel een plaat aanvragen ja, als bij je, Als ze een uh, plaat willen wil aanvragen, kunnen ze dan eventjes naar uh, www.zfmartisten.nl. Dus aan elkaar. Dat heb ik niet, Ja? Www.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 Wij gaan er nog twee draait, was. Tot aan het nieuws. En dus eentje van die twee, is deze. Mijn hand deed bier. De zomer in ons bol. We zijn uit de plezier. Geef het beestje maar een naam. Net een huisdier, hè. Wij gaan van tent naar strandtent. En daarna door, ja, zonder handrem. De Uber draait weer uit mijn bol. En mijn meisje zingt uit volle borstel. Van hee, hey, hey. De zomer wordt hee, hey, hey. hey. Warm, man, mijn glas is alweer leeg. En morgen weet ik niet hoe je heet. Want als de regen een plaats maakt voor de zon, ja. Kieken we vroeg en geef ik iedereen een boekkaart Mee, we gaan dansen door je town net Patrick Swayze zo so wavy je staat bij Plex, waar bek je hebt de stacks Vlak hoe ik flex op die H6-stacks De zomer in mijn bol, is ik in oktober al zitten zit zitten vol, mogen paarden zetten mol Vanavond ga ik uit in de straat, geen grap, kan jou maar naar Amsterdam, Zoek al lang het met laat Chris Cross, blijf maar voor je, gaat iedereen drink door op zijn dooie gemak En hey fuck dat dan die nooit op je blijft yeah. strooien met waf, want je hebt <laughs> 4-5 rode in je stal voor regen Een plaats maakt voor de zon, ja kunnen we vroeg en geef ik iedereen een wachthaal Ik heb het zomer oh, in mijn bocht Alle terrassen zijn weer vol Het stroomt besaaide mensen Van al nog te wensen Voor mij begint nu echt de loof Al is het één, twee, drie We gaan niet naar huis, nee, niet Al is het vier, vijf, zes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 Zomaar in mijn bol, crisscross eh, Amsterdam met eh, Donny, Tina, Martin. Eh, nou ja, uiteraard andere Hazes, die eh, via AI eh, meehoorde zingen nog eh, met eh, deze plaat. Kan tegenwoordig allemaal he, met ja, die uh, nieuwe knap, techniek. Hoor. Ja, ja maar wel een leuke plaat. Absoluut. Alleen een beetje raar dat ze hem nu uitgebracht hebben als het eh, nog ja, het in de winter. Ja ja, ja, ja, en zeker. dan is Zomer zomaar in mijn bol. Nou ja,